Gemeente, wij zingen straks na de prediking zonder nadere aankondiging de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon. Lofzang van Simeon, vers 2. De grote oversteek. Het zou kunnen zijn, gemeente, dat u het wel eens meegemaakt hebt op vakantie of misschien op zakenreis een verblijf in een haven, een havenstad. Je zou, maar dan zijn wij in wat andere tijden, in de huidige tijd misschien ook kunnen denken... aan een luchthaven. Maar een echte haven aan zee... Ik denk bijvoorbeeld aan Dover, waar je aankomt... of aan Harwich, of hier ook van Holland... Een echte haven aan zee spreekt nog altijd meer tot onze verbeelding dan het wat kille en overdrukke vliegveld. Schepen komen en gaan. Waar vandaan? Waarheen? En dat gold vroeger nog op een andere manier dan vandaag de dag. Een schip bracht van alles mee. Goederen, mensen, berichten uit een andere wereld. Zo kun je soms aan het water staan te mijmeren. Ik heb dat zelf wel eens gehad, als ik achter mijn bureau zat in Katwijk in de pastorie, en je keek zo de Noordzee op, dat je dacht, wie zou er nou eigenlijk precies aan de overkant wonen? Wie zou mijn overbuurman zijn? Dat zijn gevoelens die bij je aan de gang gaan. En soms ga je op vakantie ergens slapen met het gedruis van de zee in je oren en dromen van verre kusten en verre mensen. Nou, u zou bijna denken, gemeente, dat de tekst van morgen niet in de Bijbel staat, maar in de een of andere toeristische folder. Maar u begrijpt, daar gaat het uiteraard niet over. Het bericht dat ons vanmorgen bezighoudt, dat komt uit een boek. Een heel oud boek. De Bijbel. En in dat boek, een klein boekje apart. De handelingen van de apostelen. We zeggen ook wel eens de handelingen van de Heilige Geest. En dat grote boek, maar ook dat kleine boek hebben alles met u en met mij hier en nu te maken. Bewoners, precies aan de andere kant van het continent dat hier in handelingen 16 in beeld komt. Paulus, de zendingsapostel, is in Troas, op de rand van Klein-Azië, het huidige West-Turkije, havenstad aan de Hellespont. En Paulus droomt ook. Laat ik dat woord gezicht voor het gemak maar even zo uitleggen. Hij droomt ook van de overkant. Maar die overkant neemt een gestalte aan. Het wordt in de dromen man en de man wordt op zijn beurt een stem die roept... de Macedonische man. Wie kent hem niet? Misschien hebt u wel gedacht vanochtend... ja, wat kunt u ons daar nog voor nieuws over vertellen? Zo'n bekende geschiedenis. De Macedonische man. Ja, maar die Macedonische man die staat voor de hele overzijde. En niet alleen maar de andere wal, Griekenland, Athene, ja maar ook Rome. En daarachter, Paulus schrijft dat ergens, dan wil ik ook nog naar Spanje. Je, zeg maar gerust het hele Europa. Alleen, de man droomt niet van Paulus. Maar Paulus droomt van die man. Want de echte Macedoniër van dat ogenblik... ...de mens van vlees en bloed aan die overkant... ...weet van Paulus niks af. Om zo te zeggen, zonder dat die man aan de overkant... ...die al die miljoenen vertegenwoordigt er iets van weet... ...is het evangelie in aantocht... En dat evangelie is het behoud voor dat continent. Nee, het bericht gemeente uit dit oude boek is echt geen folder van de VVV in Troas. Hier gaat het om grote dingen. Met eeuwige afmetingen. Hier gaat het om al de noden en de behoeften van een land en van een heel continent in het heden daar en toen tot in de toekomstige eeuwen. Ook die van de 21ste, ook die van u en van mij hier in Hasselt in dit land, in dit land aan de zee. Die allemaal worden samengevat in die wenkende man en die roepende stem. Kom over. En help ons. Die wenkende gestalte is een werelddeel dat zich uitstrekt naar zijn bestemming. Misschien vindt u dat idealistisch gezegd. Kun je dat waarmaken? Gemeente, Ik... Het is in ieder geval waar dat ieder mens, hoe hij het ook invult... zich uitstrekt naar zijn bestemming. Alleen hij moet dat wel goed verstaan. Dat heeft ook met deze geschiedenis te maken. En daarom klonk die kreet over het water. En dat water heeft ook iets van een kloof natuurlijk. En na beraad dat ze met elkaar houden... Heeft men eruit opgemaakt uit deze gebeurtenis dat God dit kleine gezelschap Paulus met zijn metgezellen geroepen heeft om over te steken. En straks vinden zij daar ook de weg in de verkondiging van het evangelie. Dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Het is maar gemeente dat we dat goed weten. Daar gaat het over. En daar gaat het ook om. De heilige geest wil het woord van Christus verder hebben de wereld over. Van Jeruzalem naar Samaria en verder en verder over de zeeën en de continenten heen tot aan de einden van de aarde. En waar zijn de einden? Sinds wij weten dat de wereld rond is. Daarover gaat dit boek. En wij staan er ook in. Ik hoop dat u dat weet. Anders zou u trouwens hier niet zitten. Maar als u er niet in stond in dit boek, wat zou u hier dan zoeken? Ik grijp voor het goede verstaan toch ook kort terug op de voorgeschiedenis. Want in die voorgeschiedenis, we zijn ingezet bij die, ja toch wel wat ordinaire ruzie tussen Paulus en Barnabas. Maar daar gaat natuurlijk meer aan vooraf en er volgt ook iets op. Uh, het lijkt dus daar wel sterk op dat Paulus en zijn metgezellen het spoorbijster zijn. Ze tasten aarzelend om zich heen om te weten wat ze eigenlijk moeten doen. Wat ze van plan waren en wat ze voor een deel ook hebben uitgevoerd, dat kunt u ook begrijpen. Ze waren eerst van plan om de resultaten van hun eerste zendingstocht, als het ware, te consolideren. Vasthouden wat er gebeurd is en wat er opgebouwd is en dat is heel begrijpelijk. Het zit er in ons allemaal toch eigenlijk in dat we telkens weer willen herhalen wat we gedaan hebben... En na dat toch wel nare meningsverschil met Barnabas... ...gaat Paulus in gezelschap van een nieuwe reisgenoot, Silas. Een beetje netjes en deftig heet hij Silvanus, ook in de brieven. Gaat hij toch weer de albearbeide gemeenten langs in Syrië en Cilicië, En ze komen weer opnieuw in Lystra en Derbe. En, en, en toch niet te vergeefs, want ineens kruisen ze daar het pad van Timotheus... Op de eerste reis niet opgemerkt, niet in beeld geweest, nu wel. En die nemen ze vervolgens ook mee op reis. Er gaan aanbevelingen mee dat dat een goede kracht voor de arbeid van het evangelie kan zijn. Maar dan, dan treedt de heilige geest ze een aantal malen duidelijk in de weg. Plannen die ze maken worden blijkbaar afgewezen. U hoeft me niet te vragen hoe dat precies duidelijk is geworden, want het was duidelijk. Dat zijn de geheimen van de Heilige Geest namelijk. Er gaan dus gebieden waar ze eigenlijk naartoe willen, daar in Klein-Azië, voorlopig op slot. En zo lopen ze eigenlijk in de fuik, in Troas... De havenstad. Dat is merkwaardig gemeente. Want dat vastlopen, misschien moet je ook wel zeggen in de fuik lopen... Dat, dat, ja, dat is van tijd tot tijd het patroon dat de geest van Jezus weeft. En wij denken altijd dat de vaart er dan uitgehaald wordt. Dat het helemaal verkeerd loopt dat de expeditie verongelukt. Ja, dat denken wij. Als onze ideeën ergens over schipbreuk leiden, en niet alleen maar de alledaagse ideeën die wij er allemaal op nahouden, maar ook bepaalde ideeën ten aanzien van het Koninkrijk van God en de weg van het evangelie en de dienst van de kerk... Dan schreeuwen we moord en brand als dat niet doorgaat. En het is toch zo goed bedoeld, zeggen we dan. En we waren toch zo enthousiast, et cetera, et cetera. Maar vastlopen is soms nodig en nuttig ook. Als wij maar verstaan, gemeente, dat, dat in het geschieden van ons leven... en in het leven in de kerk en het koninkrijk niet wij de dienst uitmaken... Maar Christus, en dat niet wij de routes uitstippelen, maar dat God de weg voor ons in kaart brengt. En afgezien van Paulus en de hele zendingssituatie, is dat misschien vanochtend ook een woord dat iemand eens mee moet nemen. Dat weet ik niet van u, maar het zou niet de eerste keer zijn dat het precies van pas was. Dat we ook met de eigen wegen kaarten voor ons zitten en denken zus en zo en daar en dan. En dat God erin blaast en dat het toch niet doorgaat. En dat we misschien ook denken wat moet er nou gebeuren. Gaat dit echt wel goed? Waar u of mijn weg doodloopt, loopt is Christus niet aan het einde. Integendeel. Hij schept uit onze verlegenheden... Zijn gelegenheden, die troost putten we vanochtend in ieder geval uit dit oude reisverslag. En zo wordt in Troas de doorbraak die een oversteek inhoudt aangekondigd. Daar verstaat de apostel Paulus dat de Heilige Geest iets anders voor heeft met hem en met zijn vrienden. En ze verstaan het ook met grote duidelijkheid en zekerheid en daar kunt u de heilige geest ook aan herkennen. Die laat je niet in het vage. Die stuurt je met eerbied gesproken het bos niet in. Al laat hij je vastlopen. Nee, een groot kantel moment in de geschiedenis van het evangelie en van het werk van God kondigt zich hier aan. Een nieuwe wereld vraagt de arbeid van Paulus. Want hij staat in een zeker opzichtgemeente, daar in Troas, je zou kunnen zeggen op de grens van twee cultuurgebieden. De bodem waarop hij zich tot nu toe bewogen heeft... De navel van de aarde vanuit Palestina en het land aan de overzij. Ja, wij vinden dat vandaag natuurlijk heel gewoon, want wij hebben dat allemaal niet meer zo. Wij stappen met het grootste gemak in een vliegtuig tot aan de andere kant van de wereld en op internet kan je van het ene werelddeel bij wijze van spreken naar het andere surfen. De hele wereld ligt voor je open. Je zou eens even moeten kunnen proberen je in de huid te kruipen te verplaatsen van de mensen van toen. Die ja, ook niet op een oceaan zo stomer stapten, maar op een gewoon flink zeilschip. Met allerlei vracht en toestanden aan boord. Wij vinden dat allemaal heel gewoon zoals het vandaag gaat. De wereld is een dorp, vandaar dat er ook zoveel gekletst wordt, ook in de media. Maar die wereld van toen gemeente was dat bij lange na niet. Dat heeft iets van twee klimaten, in ieder geval andere klimaten van denken en beleven. Als hij zich naar de overkant begeeft, dan zal hij zich met zijn boodschap, want daar gaat het immers om, dan zal hij zich met zijn boodschap, moeten confronteren met andere mensen, met andere steden, met andere zeden, met ander godsdienstig beleven. En Paulus weet daar wel wat van. Hij ja, is geen domme jonge gemeente. God gebruikt vissers, maar hij gebruikt ook theologen van de bovenste plank en dat mag u Paulus wel noemen. Hij heeft zich ingelezen in de cultuur van andere volken. Hij weet daar wat van, straks in Athene blijkt dat wel. Hij kent het denken van die mensen al, hij heeft geschriften gelezen. Daar heeft God hem toch al op voorbereid, daarom moest God die man ook hebben die dat aankon. En Paulus ontdekt dat ook van stap tot stap nu. Maar hij gaat veel meer dan dat nog aan de lijve ervaren. Hij zal zijn prediking erop in moeten stellen. Nee, nee niet een inhoudelijke aanpassing. Maar hij zal zich wel moeite moeten getroosten om die mensen daar met die ene boodschap te bereiken. Aan te spreken. En hij geeft er zich moeite voor. Dat ontdekken we straks allemaal wel. Om de boodschap van het evangelie. En dan lijkt het heel modern en eigentijds te zijn. Om die te laten landen in wat heet. Wat heet. Een moderne cultuur. Een andere cultuur. Maar dat beeldgemeente moet u vasthouden. Daar aan de zee. Twee, drie, misschien vier mensen die daar staan en die de beslissing nemen om over te varen naar een gigantisch continent. En als u mocht denken vanochtend, dominee, uh, is dat nou wel zo bevindelijk waar u het over hebt? Zo'n oud stukje geschiedenis, wat heb ik daar nou vandaag aan? Nou, moet u zich eens even moeite getroosten. Is dat niet een bevindelijke ervaring bij uitstek? Hier. Die mensen. Geleerd, knap, ja. Maar evengoed wel gewoon mensen... Van hetzelfde vlees en bloed als u en ik en jij. Die dragen een schat mee. Paulus schrijft ergens. Die dragen we bij ons. Die dragen we in het vat, Dit lichaam. Die handen. Mond. En oren. Als je daar goed over nadenkt gemeente. Dan denk je. Lieve mensen, wat een riskante onderneming. Dat de Heere God dat zo doet. En dat de Heere God blijkbaar ook niet zegt, nou als je er maar een Bijbel neerlegt, dan komt het wel goed. Dat heeft God toch ook niet overhasseld gedacht, neem ik aan. Hij stuurt er mensen op uit. Hele gewone mensen. En hij legt het woord van de Bijbel, in de mond van die mensen. En daar staan die drie, vier mensen. Voor die zeeengte. En voor dat grote continent, ze weten zelf absoluut denk ik niet hoe groot dat continent uiteindelijk zal blijken te zijn. Dat kun je gerust een bevindelijke ervaring noemen. Die paar mensen moeten de schat van het evangelie overvaren naar Europa en als u die schat kent dan hebt u er zich vast en zeker meer dan eens over verbaasd en verwonderd dat God het zo gedaan heeft en wat God er allemaal aangedaan heeft en wat hij er allemaal voor in touw heeft gebracht en dat het toch op zichzelf zo spectaculair niet is. Maar dat het toch een zo groot werk, zegt onze beleidenis, door de bediening van het evangelie wordt uitgericht. Dwars door alle menselijks en kleinmenselijks en kleinburgerlijks heen. Of hebt u dat nog nooit opgemerkt? Dat u denkt is dat nou eigenlijk niet heel erg simpel. Omdat je nou zo het koninkrijk tegenkomt... en het woord van God hoort... en tot geloof komt... en dat je zo wordt voorbereid voor het eeuwige koninkrijk... en de eeuwige heerlijkheid. Ik zou bijna zeggen zo... Zo gewoontjes op zo'n stoeltje, op zo'n plekje in de bank. De grote jongens en meisjes, de kinderen, overal tussenin, de grote mensen. En dat er wat van overblijft en overwaait. Van de preek van een dominee, van het bidden, van het zingen, van het lezen, iedere week weer opnieuw. En dat God zo mensen klaarmaakt voor het evangelie. En voor de eeuwige heerlijkheid. Typisch. Al zou u zich vanochtend voor het eerst daar eens over verwonderen... ...me dat we dan een eindje opgeschoten zijn. En dat we dan gewonnen hebben. En ja, dan denk ik ook, jongens en meisjes, vaders en moeders dat u vanavond met eerbied gesproken het lef niet meer hebt om de klok te laten luien. En dat u denkt, daar moet ik toch bij wezen. Voordat het me ontgaat. Dat zou wel eens tijd kunnen zijn, ja. Want u kunt wel denken dat u lang wacht op God, maar hoe lang heeft God op u gewacht? Die kant zit er ook aan. En u kunt toch niet zeggen dat God nog nooit wat gedaan heeft in uw leven en dat hij u niet gewaarschuwd heeft, geroepen heeft of genodigd heeft. Als je de schat kent die deze mensen bij zich dragen, dan raak je ook op het wedervaren van die schat, op het wel en wee van het koninkrijk betrokken. Dan lees je de krant met andere ogen, dan hoor je het nieuws met andere ogen met andere oren zie je het hoor je het, dan ben je erop betrokken dan denk je hoe ver zou het zijn en hoe zou het gaan zo is het gegaan hier zonder campagne zonder ronkende reclame ik kan daar wel eens jaloers op worden wij gooien honderdduizenden euro's tegen reclamecampagnes aan, ook voor het evangelie. Kon het dan ook zo? Ja, zo kon het blijkbaar ook. En je durft toch niet te zeggen dat het niet gelukt is. Ja, nee, nee, nee, nee, niet bij iedereen, zomaar hoofd voor hoofd. Dat weet ik wel. Maar dat er nog een kerk is vandaag. En een gemeente is. U mag wel weten gemeente, ik word zachtjes aan. Doodziek. Van al het gemiauw in de kranten en de kerkelijke bladeren. Over dit wat niet meer goed is. En dat wat niet deugt. En zus wat anders moet. En, en dit en dat en zus en zo. Over wat we allemaal moeten doen en niemand doet het. We moeten allemaal bidden en wie bitter. En we moeten ons allemaal verootmoedigen en wie verootmoedigt zich dan toch eindelijk een keer. En al dat gepraat en geschrijf, dat haalt de boel alleen maar naar beneden. En je durft het je kinderen soms niet te laten lezen. Want je denkt wie weet dat ze er ook de borst tegen dicht trekken. Dat hebben we er met elkaar van gemaakt vandaag. Het zou een zaligheid wezen als er een half jaar geen kerkelijke bladen en kranten verschenen, minstens. En als we weer eens helemaal alleen genoeg kregen aan de kerkdiensten en de arbeid in het woord in de gemeente. En van alle luxe zouden worden bevrijd en ontzenuwd. En het woord alleen en God alleen overhielden. En eens een greintje geloof in de levende God hadden. Want het lijkt wel alsof God zich niet verder kan bewegen dan ons gestumper. Alsof hij met zijn heilige geest niet bij machten is om daar ver bovenuit te grijpen. En dwars doorheen te slaan met de branding van zijn woord en van zijn evangelie. Geloven we het nog. Dat is Veel belangrijker. Zo heeft de heilige geest gedacht aan Griekenland en aan Rome. Op die manier en die simpele manier gemeente is helemaal in lijn. Met de schat. Want de schat... dat is niet iets. Dat is iemand. En die iemand... ja... dat is iemand die geen gedaante... of heerlijkheid had. Geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. En als u denkt, nou kan u helemaal ophouden... dan zeggen we, nee, daar zit juist het wonder. Daar zit juist de verrassing. Als je het ontdekt, dan kun je je tranen niet droog houden, gemeente. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. We hebben allen het erbij laten zitten. En toen is God gekomen met een klein kind. En met een man die het aankijken niet waard was. Met de doorslagen gedachten... En de doorspijkerde handen en voeten. En toch, en toch, hij was de curios, Jezus, de Christus, de Zoon van God en de Zoon des mensen. Dat is de schat die dit gezelschap bij zich draagt. Zo heeft God aan Griekenland, aan Rome gedacht, zei ik straks. Aan deze machtige en toch zo arme wereld. En dan ineens. Aan u. Aan jullie. En aan mij. Daarom zit je vanmorgen hier. Jongelui, Knop je dat in je oor. Daarom zit je hier. Omdat God aan je denkt. En God op zoek is naar je. Dat hij er al zoveel kilometer voor afgelegd heeft, met alle eerbied gezegd. Om het evangelie bij je te bezorgen en bij je thuis te brengen. Dat is God. Die denkt aan zo'n wereld. En de wereld, vergis u niet, is nog altijd arm en verloren. Al zijn we rijk en al beschikken we over ik weet niet wat aan cultuur en techniek en wetenschap en geld en bezit. Ook met dat alles gaat dit Koninkrijks-Evangelie de confrontatie aan. Zo dat God zijn genade over het heidense Europa bergt in een droom in Troas. En in die droom... Wordt de toewending van God naar ons werelddeel duidelijk. Daarom droomt de Macedonier niet van Paulus. Maar droomt Paulus van de Macedonier. Want in de droom roept de man dan wel. Kom over en help ons. Maar de realiteit is dat er voor aan de overkant niemand staat te roepen. Als ze aanleggen, om zo te zeggen, dan is er niemand die zegt gelukkig. Daar zijn jullie. We hebben zo geroepen. En zo verlangd. Nee. Nee, die was er niet. Niemand aan de overzij. Beseft de nood. Echt nog. Niemand is zich de behoefte aan het evangelie bewust. De Macedoniër is een heiden. Hij is vreemdeling van het verbond en aan de belofte. En als hij ergens droomt dan is het wel over wat anders dan Christus. Zo vindt Christus de wereld. Waar ook en zo vindt hij de mensen, wie dan ook. Zo vond hij Europa... En u gelooft toch niet gemeente, dat blijkt. Ook Europa was toch echt geen onbeschreven blad meer. Daar heerste een imponerende beschaving. Daar was godsdienst over. In Athene ontdekt Paulus dat ze zelfs rekening houden. Dat ze nog een altaar te weinig hebben gebouwd. Omdat er nog een god is die ze helemaal niet kennen. Ook voor hem is er op een hoek een altaar gebouwd. Het liep over van religie. Dus als religie weer, op, op zijn, op, uh, weer opkomt vandaag de dag, dan betekent dat nog lang niet alles. Er was religie zat. Godsdienst genoeg. Maar men is in nood. En men weet het niet. Men had er eigenlijk alles. En men was toch in nood. Wat is dat aangrijpend gemeente? Misschien denkt u op dit ogenblik, zou dat dan in Hasselt ook zo zijn? En hier in Nederland? Ik denk het, ik weet het wel zeker. Alles hebben en toch in nood zijn en het niet weten. Eigenlijk is er niets ernstigers denkbaar. Al hebben wij een ander Europa dan toen. Een Europa dat de kerstening door het evangelie heeft ontvangen. Door vele eeuwen heen. En dat er letterlijk doorheen gegaan is. ...en het achter zich heeft gelaten. Al denkt u alleen maar aan het gesteggel over de Europese grondwet... ...of het christelijke, humanistische, joodse verleden en de wortels... ...die daarin liggen, de fundamenten van ons Europa uitmaken, ja of nee... En nu hebben we een hele winst behaald dat er geen grondwet komt. Alsof dat iets op dit terrein oplost. Wij zijn er doorheen gegaan. Dat is Nederland ook. Dat geldt voor elk dorp en voor elke stad. Wij zijn overgeleverd aan de zegeningen van de verlichting en de revolutie en de multiculturele samenleving. Ook in dat opzicht ligt hier een onvermoede, maar wezenlijke realiteit. Alles hebben en toch in nood. Gemeente, niemand onderkent dat, tenzij het licht van het evangelie hem of haar beschijnt. En dan nog, gaat het vaak niet anders dan door vijandschap, afwijzing en onverschilligheid heen. Leest u het maar in dat boek van de handelingen. Je zou het eigenlijk, als je, als je het goed bekijkt, met, met warme oren moeten lezen. Moet je nagaan wat er gebeurt, wat die mensen allemaal voor de kiezen krijgen. Wat er allemaal tegen dat evangelie in stelling wordt gebracht. Je zou er door geïmponeerd raken tot en met. Lees het maar. Men is in nood, maar men laat zich niet helpen. Men krijgt de nood aangezegd, maar ze wordt ontkend. Wij kunnen ons redden. Nou, zeker. Wij zijn, wij zijn toch ook gelukkig op onze eigen manier. Laat ons alsjeblieft in dat geluk. We redden ons best. Maar oh, prachtig hoor kerk. En die kerk moet natuurlijk blijven. Zeker als je zo'n mooie kerk hebt als deze. Daar kan het hele Hasselt zich best wel voor inspannen. Maar ja, ja, ik kom er wel nooit. Nee. Want ik kan het zonder God ook. Maar uit culturele overwegingen en historische overwegingen. Ach, u kent die verhalen wel. Prachtig dat evangelie hoor. Best interessant en boeiend. Ja, je moet er eigenlijk wel wat van weten, al ben je de grootste heide. Maar dat is het dan ook. Verder niet. Nee hoor, u hoeft, nee ik hoef het niet. Zo gaat het in de confrontatie tussen evangelie en, ja zeggen we dan de postmoderne mens. Ik weet eigenlijk ook nog nooit wat dat is. Zeg maar niet dat raakt ons niet, want ook dan ontkennen wij de nood waarin wij verkeren. Hoeveel gemeenten, dat kunt u het beste bekijken, hoeveel hebben in deze stad het evangelie van zich afgeschud, hebben het als een last weggelegd. Ja, dat kweet u wel. Maar nou dichterbij, hoeveel van die, die hier zijn vanochtend, zijn daar nu mee bezig om het evangelie van zich af te schudden. Dat is toch al zo, als u denkt, nou zometeen heb ik mijn kerkelijke plicht weer gedaan en vooruit, daar gaan we weer. Dat dat woord ons raken moet nog, waarom? Dat ik in nood ben, hoezo? Hoeveel zitten er hier zo? De grondleggers van een volgende generatie onkerkelijken. Hoe lang zal de draad nog intact blijven tussen u en de kerk? Nee, tussen u en het evangelie. Tussen u en God. Hoe dun die ook mag wezen, dat je bummelt op de rand en dat je zegt, het doet me eigenlijk geen sikkepit. Bent u dan in nood of niet? Als u de schouders ophaalt over bekering en over godvruchtig leven. Ja, zegt u dat was iets van opo en opa. Dat hoeft voor mij niet meer. Als u de schouders ophaalt over Christus, een goede man, navolgens waardig op zijn best. Als u de schouders ophaalt over kennis van zonde en schuld. Nou, zo zwaar domme niet tilke niet aan hoor, ik niet. Wat is dat anders dan in nood zijn? En het niet willen weten. Wat zegt de schrift over mensen die de weg wel hebben geweten. En niet hebben bewandeld. Vroeg of laat knappen de dunne draden. Die ons misschien nu nog met God en zijn woord binden. Kijk en dan heb ik ineens een, ja, een turn in de preek. Zou er nog iemand over u dromen? Zijn er hier mensen die dromen over de anderen, die al lang weg zijn of die op de rand zitten? Liggen we wel eens wakker van elkaar op dit punt en van die hele wereld zonder God en buiten God? U hebt zondagavondmaal gehad. Mag ik het nou eens heel concreet maken. Hebt u er nog met elkaar over gesproken? Hebt u er ook eens wat van uitgedeeld aan anderen? Wat u zelf gekregen hebt. Of heeft het niks opgeleverd? Als u eerlijk bent. En hebt u er het zwijgen toe gedaan? Laat staan dat u er van wakker zou liggen. U vindt het wel best? Dat hè? En dat kan je met alle honderdduizend euro voor evangelisatiecampagnes niet wegkrijgen als we niet buigen voor het woord van het evangelie en voor de levende God zelf en beginnen bij onszelf. We hebben misschien wel heel veel noden, ongetwijfeld. U kunt ze best invullen. Misschien wat voor lijst ook gaat u er eens aanstaan. En als wij dromen, ja dan zijn het vaak de dromen van onze begeerten. En weet u dat er tussen dromen over je begeerten en je angsten... een heel klein kloofje zit. Je valt zo van het ene in het andere. Maar de Macedonische man is de belichaming van de Europese mens... Zoals God hem ziet en hoort. En zoals God hem doet horen en zien aan zijn apostel. Dat is het antwoord hier. God hoort en ziet hem. Ziet u en mij en jullie. En hij betrekt er deze Paulus in. Dat wil zeggen, hij stelt dat antwoord. En dat de wezenlijke hulp en het wezenlijke heil... ...u en mij en jullie gegeven wordt in het evangelie. En nergens anders in. Dus de vraag die ik bij u neerleg is vanochtend ook. Hoort en ziet u de mens in zijn nood... En als schreeuwt alles er tegen in en als spreekt alles van een rijkdom die rust in zichzelf en van een verzadigdheid die anderzijds eindeloos naar nieuwe prikkelingen hunkert in een voortjagende onrust van de zeppende mens die alles afgraast en zich een ongeluk consumeert en recreëert. Wat paat het? Hebt u de hulp ontvangen van het evangelie? Bent u genezen van de diepste nood van de wereld en van uzelf. Dat is de nood, u kunt ervan denken wat u wilt. Dat is de nood van uw zonde en van uw schuld. Bent u gebracht bij Jezus, de man van smarten. Al uw nood en dood heeft weggedragen, die over de diepe kloof en over de bodemloze zeeën van de vloek tot ons is overgekomen. Dan ben je geholpen om te helpen. Dat is hulp die helpt, lieve gemeente. Doet uw mond eens een paar keer open, vaker. Zwijg eens niet over het evangelie. Niet om andere mensen de les te lezen. Laat dat aan de dominee hierover vanmorgen. Die mag het doen. Op deze manier het woord aan u brengen. Maar tegenover uw medemens. Doet uw mond eens open en laat er eens iets goeds over God uitkomen. En iets waardoor mensen merken dat hun heil u ter harte gaat. En schrijf ze niet af. En dump ze niet. God heeft Europa ook niet gedumpt. Hij heeft Paulus laten dromen. En Paulus heeft het geweten. Nu moet ik er naartoe. Misschien hebt u dat ook nodig. Om de eerste stap te zetten. En vrees niet voor wie ook en voor wat ook. Het evangelie moet verder en gaat verder. Daar vaart een scheepje, kleine, niet de genoten dop op een grote zee. Het is geladen met de kostbaarste schat die alle goud van de wereld overtreft. En hoewel er niemand op de oever staat voor Zand, vindt het toch een kaai om te lossen. En de schat vindt de weg van etappe tot etappe. Het vindt een liefelijk welkom toch in het eerst toegankelijke hart in Filippi van Lydia. En daarna verdaagt het in de gevangenis en gaat het door stokslagen en bespotting, haat en verzet heen. Maar de geest rust nooit. Heel deze fascinerende wereld, buiten Christus, is gekneveld. In de banden van de duisternis van Satan. En alleen het woord van Christus kan haar bevrijden. En zal haar bevrijden. Amen.